Annette Schut met het NOS Journaal. Israël voert luchtaanvallen uit op een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut. Eerder vanavond kondigde Israël de aanval al aan. Het doelwit zou een ondergrondse dronefabriek van Hezbollah zijn. De omvang is niet gelijk duidelijk, maar het lijkt te gaan om grote aanvallen. Een journalist van Al Jazeera schrijft dat het de grootste aanvallen zijn... sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah eind november van kracht werd. Hugo de Jonge is benoemd tot commissaris van de Koning in Zeeland. Hij nam de taken van zijn voorganger Han Polman al sinds september waar... en zou dat eerst een half jaar doen, maar neemt nu definitief het stokje over. De Jonge is een geboren en getogen zeeuw. Hij zegt de baan mede daarom enorm eervol te vinden. Hij was eerder in zijn carrière minister, onder meer van volksgezondheid tijdens de coronapandemie. Ook was hij vicepremier. De, Amerika de Amerikaanse president Trump zegt verrast en teleurgesteld te zijn over zijn voormalige bondgenoot Elon Musk. Die stopte vorige week als zijn adviseur en sinds die tijd levert Musk op X kritiek op de president. De tech-miljardair heeft het vooral gemunt op de geplande megawet met forse lastenverlichtingen die Trump wil invoeren. Ook schreef hij dat Trump zonder hem de verkiezingen nooit zou hebben gewonnen. Trump verklaarde op zijn beurt Musk gedrag uit jaloezie. De 18e editie van de Alp du Zes heeft ruim 19 miljoen euro opgeleverd. Dat is het hoogste bedrag dat de organisatie in de afgelopen 10 jaar heeft opgehaald. De definitieve opbrengst wordt in oktober bekend. Deelnemers kunnen ook na deelname zich nog laten sponsoren en geld ophalen. Meer dan 5000 mensen beklommen deze week wandelend, hardlopend of fietsend de berg in de Franse Alpen. Het weer vanuit het zuidwesten regen, ook vannacht buien. Het wordt een graad of 12. Morgen wisselend bewolkt en regenachtig, dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.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 Serves you so bad ZFM 106.9FM And she's sweeter now than the one Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is Zfm. Let me say